met mijn eerste lieveling Raakte ik totaal wel strik Wanneer ik in haar ogen keek Dat is een einde. Dat doet de deur dicht Daar zijn geen woorden voor Ja, dat is -la, -la, la, -la, -la, la Ja, dat is la. -la.